10 Uur. Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De Portugese president Cavaco Silva is herkozen voor een tweede ambtstermijn. Op basis van exit polls krijgt de sociaaldemocraat Cavaco Silva 55% procent van de stemmen. Zijn grootste rivaal, de socialist Manuel Alegre, zou rond de 19% procent uitkomen. De uitslag is een tegenvaller voor de socialistische minderheidsregering, die al veel kritiek had gekregen op de aanpak van de financiële crisis. De Portugese president heeft voornamelijk een ceremoniële functie. De enige politieke macht die de president heeft... is dat hij verkiezingen kan uitschrijven. In Amerika is een vrouw gearresteerd... die 23 jaar geleden een baby zou hebben ontvoerd... in een ziekenhuis in New York. De zaak kwam vorige week in het nieuws... doordat de inmiddels 23-jarige Caroline White... haar biologische moeder had teruggevonden... Carlijn werd als baby meegenomen uit een ziekenhuis. Ze werd onder een andere naam opgevoed in Bridgeport in de staat Connecticut... en verhuisde later naar Atlanta. Al die tijd had ze het gevoel dat ze niet bij de familie hoorde. Ze nam contact op met een bureau dat onderzoek doet naar vermiste kinderen... en zag daar een foto van een baby die erg op haar leek. Een DNA-test leverde zekerheid op over haar afkomst. De vrouw die haar vermoedelijk heeft ontvoerd wordt nu verhoord.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 Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Goedenavond, welkom bij Langs de lijn. Een uur lang de belangrijkste sport van deze zondag. Bij het WK Splinter in Heerenveen deed dokter Bibber opnieuw van zich spreken. Stefan Groothuis ging na zaterdag aan de leiding. Maar in zijn tweede 500 meter vandaag ging hij met zijn schaats drie keer over de streep. Met een schorsing tot gevolg. Die werd weliswaar ingetrokken na wat protesten, maar Groothuis werd er niet vrolijker van. Ja, misschien disculificeren ze hem ook nog, maar dan moeten ze dat maar lekker doen, die uh, eikels van de ISU. Wat een idiot is inderdaad. Toen maar voor ISU-scheidsrechter Jan Augustinus is het eigenlijk wel klaar. Je hindert er niemand mee, je doet er niemand mee kwaad. Het is geen, geen afkorting van de afstand. Dus ja, het, het zou misschien veel beter zijn om binnen de ijshoes daarna te gaan denken... en misschien die regel terug te gaan trekken. Zo direct het hele verhaal. In de voetbalcompetitie had Ajax vooral last van zichzelf. De ploeg verloor kansloos van FC Utrecht... maar trainer Frank de Boer zag het verlies vooral als een goede les voor zijn jonge ploeg. Je moet nu goed uh, meenemen voor naar donderdag. Ja, wat heb ik verkeerd gedaan? Kijk goed in de spiegel. Uh, wat heb ik goed gedaan, maar vooral wat heb ik fout gedaan? En probeer daar uh, leerlingen uit te trekken... Ronald van der Geer zit weer naast me. Ronald, uh, was de nederlaag van Ajax de nederlaag van het weekend? Het is de meest besproken nederlaag van deze zondag. Maar de nederlaag, denk ik, met de meeste gevolgen... is een dag eerder geleden in de Rotterdamse Kuip... toen de graafschap het ene won van Feyenoord. Zo, Irene, praten we verder over die zwakke start van Feyenoord... na de winterstop. We kijken ook nog wat er werd gespeeld over de grenzen natuurlijk. En we praten met Hans Beum over het Tata Stiel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Het was nogal een rumoerige dag voor Stefan Groothuis. Hij liep weer net het podium mis op een groot toernooi. Bovendien werd hij na de 500 meter gedisqualificeerd. Omdat hij dus door de lijnen had geschaatst. Later werd die disqualificatie weer teruggedraaid. Toen de stofwolken waren opgetrokken bleken vriend en vijand er ineens over eens. Deze regel, deze dokterbibbelregel, kan maar beter worden afgeschaft. Een reportage van Steven Dalebout. De zogenaamde Dr. bibberregel zorgde voor veel gedoe vandaag. Stefan Groothuis ging tijdens de 500 meter niet één keer, niet twee keer, maar drie keer door de lijn bij het uitkomen van de bocht. Scheidsrechter Jan Augustinus besloot Groothuis in eerste instantie te disqualificeren. Ja, op waarnemingen van de twee juryleden aan de kopse kant en aan het begin van de, van de, van de, van de, de Finestraat... Uh, die hebben geconstateerd dat hij dus een, een, een overschrijding had over de lijn. Ik constateerde dat zelf ook, maar niet helemaal goed uit mijn positie, want ik sta op het middentrein en dan kan je het niet helemaal goed zien. Maar nadat ik die medeling gekregen heb, kwam ik op, hier dus op het middentrein bij die camera of de, een, een, een monitor van de Duitse tv. En daar was dus duidelijk op te zien, voor, in mijn mening, dat hij over de lijn was. Dus op grond daarvan een disqualificatie. Wat voor mij ook heel logisch is. Stefan Groothuis zelf wist in eerste instantie niet waar het over ging... toen hij hoorde dat hij was gedisqualificeerd. Nou, ik heb al mijn races kijk, Ik denk dat ik bijna nooit op het rechte eind over de lijn heen ga. Volgens mij rijd ik altijd binnen lijnen. Een keer een bocht uit vliegen wel misschien... maar op het rechte eind rijd ik er eigenlijk nooit doorheen. En ik reed nu het rechte het laatste stuk. Ik heb echt helemaal 0,0 doorgehad. Ik hoorde dat het werd dat ik gedisqualificeerd was. Ik had echt geen flauw idee waarvoor. Maar Groothuis ontplofte van woede ten koste van een reclamebord.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 En dat moet ik ook eerlijk toegeven, niet exact zien of die schaats met schoen wel over de lijn is. In die beslissing mag je niet de beelden van de Duitsers gebruiken? Nee, er is een afspraak geweest dat het, of gemaakt in het begin van het seizoen dat wij beelden mogen gebruiken. Maar wel de officiële beelden die dus uitgezonden worden. Dus eigenlijk zeg jij dat Stefan Grotehuis uh, wel gedisqualificeerd had moeten blijven? Nou nee, dat zeg ik niet, dat hoor je mij niet zeggen. Wij hebben beelden te gebruiken die ook de Nederlandse teamleaders en de Nederlandse coaches tot hun beschikking hebben.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 We hebben genoeg gezien. Ik hoef geen protest af te wachten. Ik neem de leiding hier en ik schaf die regel af. Dat, dat zou iemand moeten doen met een sporthart en iemand die er voor de sport hier is. En, en iemand, je kan je verschuilen achter regels, achter protocollen. Alleen volgens mij hebben de grootste leiders in de geschiedenis... Juist, uh, juist zijn ze daarvan afgeweken om iets te bereiken wat, uh, wat groter is dan zichzelf. En uh, dat, uh, dat uh, Hier bij de oproep. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Bij deze, alsjeblieft. En hier komt het opmerkelijkste van het hele verhaal. Scheidsrechter Jan Augustinus denkt er net zo over. Het is misschien juist wel goed dat dit gebeurt. Want nu blijkt gewoon dat die regel gewoon eigenlijk een regel is die nergens op slaat. En dat, dat, dat vind ik ook nog steeds. Wat heeft het nut van deze regel? Ja, binnen de lijnen blijven natuurlijk, dat is in alle sporten. Maar je hindert er niemand mee, je doet er niemand mee kwaad. Het is geen, geen afkorting van de afstand. Dus ja, het, het zou misschien veel beter zijn om binnen de IJzerhoers... erna te gaan denken en misschien die regel wel terug te gaan trekken. Ja, bij het vrouwentoernooi werd er helemaal niet gesproken over dokter Bibber. Daar ging het vooral over Christine Nesbit. Zij was de sterkste en deed voor het eerst mee aan het WK-sprint. En dan meteen dus de beste. Op het podium werd ze geflankeerd door twee Nederlandse... Margot Boer en Annette Gerritsen. In de afsluitende duizend meter reden ze tegen elkaar. Die laatste rit was echt een hakpartij. Ah ja, ik had ook zoveel misses. Maar je rijdt tegen elkaar en je weet gewoon...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 You said you'd return You said that you'd be mine Till the end of time But well, don't wait a longer Why don't, don't you, come you come back? Please hurry Why don't you come back? Please hurry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 de jaren 80 met Paul Young Come back and stay. Wat een goal! De eredivisie. Dan en dan is de goal! In de eerste volledige speelronde na de winterstop... hebben de twee koplopers zich voorzichtig losgemaakt... van de concurrentie. PSV kende een rustige zondagmiddag... En won zonder veel moeite met 3-0 van VVV. Hutchinson scoort zijn eerste doelpunt voor PSV. Hij lijkt ermee te hebben gewacht tot hij de positie van Affelai moest overnemen. En dacht, dan hoort doelpunten maken er ook bij. FC Twente blijft in het spoor van PSV. Vooral door de doelpunten van Mark Janko boog de ploeg een 1-0 achterstand om... in een 2-1 overwinning tegen Groningen. Prachtige goal en wat een prachtige voorzet van Jansen. Theo Jansen halverwege de helft van FC Groningen...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 En daar staat dan Janko. Het mag geen grootse voetballer zijn, maar daarvoor is hij niet gehaald. In stadion gewaard bleek maar weer eens waarom Ajax niet graag tegen FC Utrecht speelt. De Amsterdammers verloren naar een complete off-day met 3-0. Maar verder dan een schot van de Jong en een kans voor Soleimani is Ajax niet gekomen. En dus is de trainer Frank de Boer met name ontevreden. En staat hij steeds luidschreeuwend coachend langs de lijn. En eigenlijk hoofdschudden te kijken naar het spel van zijn ploeg dat uh, eigenlijk niet klopt. Van geen kant. Roddy SC hoefde zich niet bovenmatig in te spannen. De Limburgers boekten een comfortabele 3-0 zegen op Excelsior. Er zit nog net een lichaam tussen een uh, Rotterdamse lichaam van Excelsior. Het levert slechts een hoekschop op voor Rode SC, dat nog altijd sterker is dan Excelsior. Aan kop van de ranglijst hebben PSV en Twente gaatje geslagen. En onderin is Willem II misschien wel begonnen aan een inhaalrace. Ja, en Ajax en FC Groningen hebben dus even pas op de plaats moeten maken. Achterstand op koploper PSV bedraagt respectievelijk 6 en 7 punten, Ronald van der Geer. Er zit hier naast me, Ronald. Uh, dat verschil is nog wel te overzien hier voor Ajax, toch? Ja, dat is niet uh, onoverbrugbaar. Ik bedoel, het is wel eens eerder geweest natuurlijk. Vorig seizoen uh, waren de achterstanden ook groot... en uiteindelijk uh, werd er toen ook een inhaalrace gemaakt. De PSV stond er toen heel goed voor en mm -hmm. uh, werd uiteindelijk ook ingehaald. Dus nee, dit zijn, uh, daar gaan echt nog wel punten gemorst worden in uh, het komende half jaar. Dus uh, het kan nog. Jij was erbij vanmiddag in, uh, in Galgenwaard. Het is wel opmerkelijk toch dat, dat Ajax helemaal niet sprankelt. Nee... Uh, er was natuurlijk heel veel euforie hè, rond het spel van Ajax... ook in die wedstrijd tegen Feyenoord. Niet vergeten dat Feyenoord juist in dat duel heel slecht speelde. En dat Ajax wel heel veel balbezit had, maar uiteindelijk in die wedstrijd... ondanks dat je daar wel in fase zag wat Frank de Boer bedoelde met zijn ploeg... dat het toen ook niet sprankelde en dat er ook heel weinig werd gecreëerd. Ja, en vandaag, het, uh, ik hoorde de decreet uh, uh, grote mannen tegen jongens... en dat was het een beetje. Ajax werd op agressiviteit afgetroefd. Ajax was niet bij de les. Um, er werd onmiddellijk druk gezet. Iets wat Ajax bij Utrecht... Utrecht niet kon, ja en daardoor kwam Ajax eigenlijk geen moment in het spel. Hoewel, naarmate de wedstrijd vorderde, en dat is logisch... omdat Utrecht echt met krachten smeet in de eerste helft... Uh -huh. kwam Ajax er in de tweede helft nog wel wat meer bij... werd er ook wel wat gecombineerd, maar uiteindelijk veel te weinig gecreëerd. Gewoon mensen op bepalende posities, en dat zei de boer ook, die, die waren niet bij de les. Eerlijkse ja. bijvoorbeeld kreeg die ruimte wel, maar kon er niks mee. De boer gaf ook toe he, dat zijn ploeg nog niet zo ver is als men wel denkt, de buitenwacht, zoals het heet. Nee, dan komt men weer terug, en dat, daar hebben wij het hier ook wel eens vaker over gehad... Euh, op het feit dat het een jonge ploeg is. En bij een jonge ploeg hoort een instabiele prestatiecurve. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, dat ik vind dat voor tongen al als een routinier wordt gezien. En mag worden gezien, gezien zijn ja. staat van dienst. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor Maarten Stegelenburg. Maar het is daaromheen wel erg jong natuurlijk. Deli Blind uh, van de Wiels heeft dan natuurlijk wel een WK gespeeld. Deli Blind speelde nu, wereld is er ook een beetje hangenweur geweest, Eriksen speelt, De Jong speelt, Ebicilio. Ja, dat is allemaal wat Jong-Gut natuurlijk. Dat, dat, ja, dat kan hangen zijn. En geen LMA, geen Somaris natuurlijk, ook bij Ajax. Dat het altijd moeilijk heeft in Utrecht. Wat is dat toch? Ik denk dat het te maken heeft toch met Utrecht... Um, nou, je, je bent zelf ook wel eens in Utrecht geweest, denk ik. Je hebt zelf ook wel eens een wedstrijd bezocht. Je hebt er gewoond. Ik dus heb er heel als, al gewoond, ja. Als iemand het uh, weet... Er komt natuurlijk iets los bij FC Utrecht... op het moment dat de ploeg tegen Ajax speelt. Hè. Het, is, het is de tegenstander uh, Feyenoord-Ajax... Utrecht-Ajax. Die sfeer kun je ongeveer vergelijken. En op een, een of andere manier... Uh, weet Ajax daar niet op de juiste manier mee om te gaan. En, en, en Utrecht begon mescherp aan dit duel. En je zal altijd zien... dat was eigenlijk eerder dit seizoen in de arena ook... dat Ajax dan een off heeft juist tegen zo'n tegenstander. Ja. Maar afgetroefd eigenlijk op een aantal elementen waar men zelf heel sterk in is. Hè? Als tegenstander balbezit heeft, afjagen, geen momenten ruimte geven... en snel weer met, met, met veel positiespel profiteren van de ruimte... die bij de tegenstander ontstaat. En dat deed Utrecht vandaag juist heel goed. Ja, en dan, dan, dan draaien ze in Galgenwaard een nummer van U2, hè? hoor ik. Ja, het is nogal een, een, een beladenlied, hè? Ik vind... Ja, ja. Nee, ik, ik maar... Maar... Sunday Blodit Sunday, nee. Ja, Laat het even uitleggen. Dat is wel een beetje vreemd. V ja, maar mag vaak, dat wordt, zeggen? vaak wordt er natuurlijk uh, bij... bij dat soort liedjes. Met name gekeken naar de titel van de plaat. En ja, dan wordt de plaat gedraaid. Ik denk niet dat hij textueel ontleed is voordat. Uh, nou, misschien moeten we dat even doen. Goede tip aan, uh, aan directie van, uh, van FC Utrecht. Goed. Urbermanuelsson was er vanmiddag al niet meer bij. Hij is vandaag vertrokken, vertrokken naar Italië, waar hij een contract ondertekent voor 3,5 jaar bij AC Milan. Verschillende <laughs> ploegen tonen de afgelopen tijd interesse in de linkspoot. Maar dat het toch nog een, tot een overeenkomst kwam met de Italiaanse topclub was ook voor Emmanuelsson uiteindelijk een verrassing. Ik moet zeggen dat juist op dat moment het een beetje stil werd en uh, het werd allemaal weer wat rustiger. Er speelden wel een aantal andere dingen. Maar op het moment dat Mino dan belt voor Milan, ja, dan uh, dat was wel even een kippenvel momentje. Je wil kunnen slapen de voorbije dagen? Nee, op het moment dat uh, dat was. De dag na Feyenoord, geloof ik, ben ik met die jongen met het bestuur van Milan om de tafel, heb ik om de tafel gezeten. En op dat moment toen ik thuis kwam, het was geloof ik 12 uur, ik kon echt niet slapen. Ik, ik viel pas in slaap drie uur, half vier en ik moest de volgende dag gewoon weer trainen. Ook omdat je je eigenlijk gewoon focust op de wedstrijd tegen Utrecht. Maar het was echt heel erg spannend. Kon je het stil houden? Nee, ik wilde het echt van de schreeuwen. En, hoe heb je schreeuwen. Hoe heb je dat gedaan? Ja... Steeds, met je, steeds in je hoofd ben je daarmee bezig. Van, ja, het mag nog niet, het mag nog niet, het moet nog even stil blijven. En ik moet zeggen dat ik het de jongens wel, van mijn groep wel eerder heb verteld dan, dan dat het eigenlijk mocht. Kon je het stilhouden? Jawel, dat heb ik ze gewoon gevraagd. En uh, op het moment dat je daarmee praat, dan. Uh, ja, je hebt zoveel met die jongens meegemaakt en ik wilde hun gewoon op de hoogte stellen. Nu heen, morgen ontkeuren. En als het goed is, heb ik begrepen, woensdagavond een bekerwedstrijd van de partij. Als alles mogelijk is wel. Uh, het is natuurlijk even afwachten. Het is voor mij de laatste dag wel heel erg hectisch geweest. Dus ik zou goed met de club moeten overleggen hoe of wat. Maar de mogelijkheden zijn zeker aanwezig om, uh, om gelijk te gaan beginnen. Wordt het linksbek of linker middenvelden? Allebei. Uh, ik ben voor beide posities gehaald. En, uh, het is even afwachten wat, uh, wat de trainer wil. Uh, maar ja, ik ben gewoon voor de linkerflank gehaald. En uh, ja, ik hoop dat ik daar. Uh, kan doorgroeien tot een Europese topspeler. Heb jij nog zelf invloed gehad op het feit dat je per direct naar AC Milan verkaste? Uh, nee, eigenlijk niet. Op het moment dat de club mij vroeg om naar AC Milan te komen... vertelde zij mij wel dat ze heel graag wilden dat ik gelijk uh, zou vertrekken. En op dat moment... Uh, ja, hoef je niet lang na te denken eigenlijk. Ben je nou echt heel slim geweest met altijd maar te wachten... tot eindelijk die grote club kwam? Nou ja, ik, ik heb in de loop der jaren dat ik bij Ajax speelde heb ik genoeg momenten gehad om, om een overstap te maken. Met Tottenham ben ik gewoon heel erg dichtbij geweest. Uh, dat mocht op dat moment niet van Ajax, omdat er al een hele hoop spelers weg waren. Dus uh, vanaf dat moment heb ik eigenlijk heel erg rustig afgewacht. En niet te geoverhaast een uh, beslissing genomen. Uh, het was voor mij echt wachten op de juiste club. En ik moet eerlijk zijn, uh, we zijn gewoon dit jaar hebben met heel veel clubs gesproken. En het zag er naar uit dat het een, een middenmotor in Engeland of Duitsland zou zijn. De naam Everton viel, hè? Ja, daar, uh, daar hebben wij ook gesprekken mee gevoerd. En ja, uit het niets komt Milan. En op dat moment uh, komt een droom in vervulling. Urbi, Emmanuelson staat te popelen om naar Milan te gaan. Eigenlijk zit daarentegen opeens zonder een speler... in wie Frank de Boer het nou juist wel zag zitten. De Ajax-trainer is dan ook niet blij dat Emmanuelson nu al vertrekt uit Amsterdam. Ja, dat is een, een dikke streep door de rekening. We zijn al niet zo, we zijn zo breed gezaaid zeg maar, op de, op de linkerflank. Er komen wel talenten aan uh, in de jeugd. Hele goede talenten. Zo. Maar die zijn, die zijn er nog niet. dus Daarom hadden we liever dat er een half jaar uh, speling tussen zat. Ook om de ontwikkeling van die spelers te bekijken. Alleen ja, nu uh, wordt het wel heel dun gezaaid. Ik heb ook tegen, uh, tegen Ajax gezegd dat we hem het liefst niet laten gaan. Om, uh, om die reden die ik net heb genoemd. En hij is gewoon van hele belangrijke waarde. Kan hij voor ons zijn voor het laatste half jaar. Maar goed, dat kan hij dus nu niet zijn, want hij is uh, naar Milaan, om voor, naar Verluid, 1,7 miljoen euro, Ronald? Ja, en dat bedrag kan nog oplopen naar 2,5 miljoen euro op het moment dat Milaan kampioen wordt. Dat is toch wordt, best veel voor Son een halfjaartje? Uh, ja, het is een beetje in de lijn um, Afelai, hè? Dat is ook ongeveer het bedrag dat PSV voor afverlaaien heeft uh, gekregen. Het is, uh, ja, is, is een bepaalde deal die, uh, die gemaakt wordt. Je kunt er natuurlijk ook wachten tot, uh, tot deze zomer. Maar ik geloof dat de noodzaak er wel was in, uh, in Milaan om nu een uh, linkspoot te halen. Ja, je weet dat zijn contract afloopt. Nou ja, dan, gaat er, dan gaat er een, een x-bedrag naar, naar de club. Maar ik kan me voorstellen dat Emanuelson hiervoor kiest. Hij heeft nu ja. in elk geval een half jaar om te acclimatiseren een beetje te wennen. En dan staat hij volgend jaar zomer. Staat hij Verrast het jou dat hij naar zo'n club gaat? Want het is geen international... Althans, niet, niet, niet de vaste basisspeler zit er wel vaak bij. Nee, maar... de, de vraag was vaak ook, wat is hij nou? Ja, dat dat dat dat, hij nog niet eigenlijk maar. werd die vraag nu in dit interview ook weer niet beantwoord. En die kan hij ook niet beantwoorden. Hij vindt zichzelf geen linksback. Maar hij is eigenlijk uh, ja, niet efficiënt genoeg. En heeft te weinig scorend vermogen voor de linkerkant. Linkermiddenveld, ook een beetje zwemmend. Ja, het is een beetje... Ja, ik denk uiteindelijk dat, dat als hij wat langer op de linksbackpositie speelt... want daar heeft hij uiteindelijk zijn beste wedstrijden gespeeld... en ook het zelf elftal mm -hmm. gehaald... Denk ik, en daar wordt hij in Milan ook wel degelijk voor gebruikt. Dat hij, als hij daar wat langer staat, dat dat uiteindelijk wel zijn positie wordt. Ja, ik, uh, ik kan me wel voorstellen, het is een jonge jongen die niet veel kost. En clubs als Milan loeren op dit soort, uh, dit soort kansjes. En voor je het weet gaat hij het goed doen. Goed, ja. de andere wedstrijd Groningen. Uh, ook een andere ploeg die vrij heeft opgelopen. Vanmiddag tegen FC Twente werd er met 2-1 verloren. Ja, eigenlijk, een topwedstrijd kan je het wel noemen, toch? Groningen-Twente, en dan is het knap dat Twente daar wint. Ja, dan ga je soms aan voorbij, maar als je kijkt naar de ranglijst... dan, dan, ja. is, dit, dan is dit een topwedstrijd. <coughs> Sorry, de stem laat het een beetje ja. zitten vanavond. Maar, uh, maar dit, zijn, dit zijn twee ploegen die, die natuurlijk heel veel kwaliteit herbergen... waarbij Twente wel de meest stabiele ploeg is. En dan verrast het me ook niet dat Twente uiteindelijk deze wedstrijd wint. Maar de wedstrijd is wel heel lang in balans geweest. Ja, en dan met een, een, een, een nieuwe topper daar. Er werd veel van verwacht van Mark Janko. Het duurde. Maar hij speelt uh, nu naar behoren, Want hij maakt zes doelpunten in één week. Ja, en er is natuurlijk om een gelachen en terecht. Want je zag dat die voetballer die mee kon in de eerste helft van het seizoen. Ook in de Champions League. Moest even wennen? Vaak tekort. Ja, ik denk dat hij toch heeft moeten wennen. En dat men toch meer heeft geprobeerd om het, uh, het spel uiteindelijk op hem af te stemmen. En het is natuurlijk een echte doelpuntenmaker. Uh, Gert Muller was ook geen goed voetballer. Maar maakte wel dertig doelpunten per, uh, per seizoen. En vrij belangrijk. Nou, Joko is nu, uh, is nu gewend. En ja, het, het elftal van Twente is, uh, is, is gewoon in balans. En een hele sterke selectie. Hè? Er is nu die uh, Nigeria of die Amerikaan bijgekomen. Uh, Onyewu. Onyewu, die, ja. die als linksachter speelt. Daarmee heeft men weer uh, verdedigend meer kwaliteit. Bij Rami is weer fit. Ruiz komt er natuurlijk nog wel aan, maar die selectie is gewoon uh, in balans. En wie weet wordt Willem Jansen uh, uiteindelijk ook nog even gehaald. En ja, dan heeft men gewoon een hele sterke selectie. Strent voor jou, titelkandidaat, <coughs> even hoesten, Sorry. nummer 1. Ja. Um, Als ik jou zo hoor, ben je wel heel enthousiast over. Ik ben enthousiast over Twente, ja. Nee, ik beantwoord dat met ja. Oké, okay, dan Feyenoord. Uh, absoluut geen titelkandidaat. Nee, daar durf uh, ik ook nee over te zeggen. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, dat uh, kan de neerwaartse spiraal van dit seizoen, maar uh, niet doorbreken. Gisteren liepen ze weer tegen een, een nederlaag op. En uh, een de ene laatste minuut, geloof ik. 1-0 werd het tegen de Graafschap in de Kuip. Ja, uh, kan Feyenoord dit seizoen nog redden? Heel eerlijk weet ik dat niet. Ik heb geen idee. Ik zou niet weten wat er, wat er zou moeten gebeuren. He, maar... Feyenoord degradeert nooit, zegt Mario B. Nee, in nieuw sport nee deze week. Dat, heb ik, dat heb ik in het klein ook wel eens bij Sparta gelezen. En Sparta ging er ook uit. Twente degradeerde ook nooit. Maar is er jaren geleden ook een keer uitgegaan. Nee, het kan wel, want Feyenoord heeft niet de mogelijkheden... om degradatievoetbal te spelen. En langzaam maar zeker kom je wel in de situatie... waarin er degradatievoetbal gespeeld moet worden. En ja, ik weet niet. Feyenoord heeft een hele jonge pool. kan dat... En, nee, nee, maar niet de juiste kwaliteiten. Je moet, als je, als je uh, degradatievoetbal wil spelen, dan moet je buffelen, dan moet je afjagen, dan moet je er zijn, dan moet je nee, nee, man op man duels winnen. Ik, uh, ik zie dat bij Feyenoord niet. Ik zie die beleving niet in die ploeg. Maar en, hoe kan en, het dat er een volle kaap zit er uh, uh, de graafschap? Het is gewoon een belangrijke wedstrijd tegenwoordig voor hoe je het ook weet, verkeerd voor Feyenoord. Ja. Waarom gaan ze dan niet erop? Feyenoord heeft de kwaliteit daar niet voor, heeft het vertrouwen niet... heeft ook niet de spelers om dat te doen. Uh, Feyenoord heeft gisteren best kansen gecreëerd. Feyenoord heeft gisteren ook echt wel meer de bal gehad ja. dan de tegenstander. Het probleem was eigenlijk vorig jaar al dat men moeilijk scoorde... en daardoor is een keer in wat rustiger vaarwater kwam. Ja, en gisteren gebeurde het ook niet, maar Feyenoord speelde echt niet zo goed... en was niet zo dwingend aanwezig. Dit is, ja... Uiteindelijk, als je alle mannetjes naast elkaar zet... denk je, ja, dit is een aardige selectie. Maar het is zeker geen team. En geen team dat stapjes gaat maken op korte termijn. Tenminste, dat denk ik niet. Geen team. Nu gaan we dat eens ook even voorleggen, Ronald... aan John de Wolf, voormalig Feyenoorder... die zijn club hier natuurlijk op de voet volgt. John, goedenavond. Je hebt op de tribune gezeten, hè? bij de wedstrijd tegen Ajax en tegen de Graafschap. Feyenoord verloor ja. dus beide duels. Nou, in Amsterdam kan je nog wel verliezen als Feyenoord zijnde, maar thuis tegen de Graafschap, dat kan eigenlijk niet. Uh, Feyenoord is geen team, zegt Ronald van der Geer, die jij ook wel kent. Ben je daarmee eens? Ja, klopt. Maar nou, kijk, ik, uh, wat je zegt, bij Ajax kan je verliezen, alleen de, de manier waarop je verliest, dat, uh, dat mag nog even nooit natuurlijk. Maar heb je het dan over de wedstrijd van, tegen Ajax of tegen de Graafschap? Ja, tegen Ajax. Ook, ook de Graaf op beide wedstrijden. Ik heb ook de wedstrijd tegen de vriendschappelijke wedstrijd Sparta gezien. Ik heb de wedstrijden voor de windstop gezien. En, uh, ja, het wordt er allemaal niet beter op. Uh, erger nog, het, uh, het vertrouwen gaat steeds meer weg bij de, bij de spelers. En, uh, ja, ik, ik zie niet een, een elftal, wat net wat je zegt, op korte termijn, die, die veel punten gaat pakken. Je krijgt nu Twente uit, Vitesse uit, uh, Erik en En uh, we roepen allemaal van uh, het gaat niet gebeuren, het kan niet, maar we moeten heel erg naar beneden kijken. Ja, um, valt Mario Been de trainer iets te verwijten? Want die is een um, beetje buiten schot gebleven natuurlijk, omdat het echt zo'n orde is. Maar... Ja, Maandenlang stilgebleven. En. Er uh, ja, werd elke keer geroepen: We hebben een, een jonge groep. En uh, op lange termijn. En, uh, en, en noem maar op. En dat, en dat zal wel. Ja. Maar je zal op, op korte termijn moeten presteren. Hè? En, uh, ik heb al. Uh, uh, een bedrag uitgegeven de laatste 18 maanden. Uh, zeven, uh, ruim 7 miljoen uh, euro. En uh, wij horen altijd van: we hebben geen, er, is geen centjes, er zijn geen centjes, maar er is wel genoeg. Uh, binnengehaald, uh, geloof ik, acht aan negen spelers. Waarvan er eigenlijk geen één, uh, presteert. Helaas, Fernandes, dat, uh, daar, daar kan je niks aan doen. Die is uh, zwaar geblesseerd. En uh, CC, Maar de rest uh, heeft gewoon gefaald. Dus uh, met aankoopbeleid uh, is het de laatste maanden ook niet echt uh, positief uh, gesteld. En zijn jonge spelers beter geworden? In nee, anderhalf, uh, twee jaar, John? Nee, dat zijn zelfs minder geworden. En uh, het, het vreemde is als, je, als, als die jongens uh, nou, onder 18 onder 19 uh, naar Jong Oranje gaan dan, dan, dan lees je en dan zie je altijd, dan zijn ze de uitblinkers En uh, op het moment dat ze terugkomen uh, bij de club, ja uh, dan, dan, dan zie je daar weinig van terug. en uh, Het is natuurlijk uh, um, ja, Castanjos hebben het allemaal als een talent. Maar als, als, als, als, als zo'n jongen dan ...vervangen wordt door uh, van beukering. Ja, de manier hoe je het zegt, uh, zegt genoeg, John. Maar um, de vraag om er nog een keer even terug te komen. Uh, valt Mario, ben je iets te verwijten? Als die talenten nou, niet beter worden? Hij is verantwoordelijk voor, voor zijn spelersgroep. Ja. En, uh, uh, nogmaals, om daar echt helemaal over te oordelen, moet je daar heel te leuk mee zijn. Maar zien de wedstrijden, zeg maar... En dan, dan zie je een elftal wat, wat, wat niet beter wordt. En uh, ja, wat heel onzeker is. En uh, ja, er is ook geen ene speler die opstaat en die, die die groep bij elkaar pakt. En, uh, ik heb er mijn zorg uh, nou, en hoofd over. Ja, ik, ik, ik merk het, John. Uh, eerst even naar de, we gaan even naar de algemeen directeur van Feyenoord, Erik Gudde. En volgens hem is het geen oplossing om uh, Mario Been op staat te zetten. Ik geloof daar echt nou totaal niet in om uh, gekke dingen te gaan doen... en uh, in, in trainersmutaties toch ook absoluut niet in. Het is niet om uh, Mario erin uh, te herhalen of om in cliché's te vervallen. Maar juist in deze situatie moet je gewoon waar ze nog uit blijven werken. Maandag, dinsdag op de trainingsveld en heel, uh, heel dicht bij elkaar blijven. Niet met vingertjes gaan wijzen, niet allerlei schulden gaan lopen zoeken. Dat lost echt helemaal niks op. Ben je het daarmee eens, John? Nou ja, kijk, dat roepen we. Hè? Dat zeggen we al hard werken. En, uh, maar dat is ook een kwaliteit bij elkaar. Ja. En, en, en die kwaliteit... Uh, dat nou, zie, zie ik niet terug. Ik, ik hoor een x aantal, uh, het, vooral de thuiswedstrijden, vooraf van uh, we gaan de tegenstanders uh, vanaf de eerste minuut vastzetten, we gaan ze bij, bij de keel pakken. Nou, uh, daar komt weinig van terug. Ik, uh, ik zie vandaag een, een Utrecht, de, de, nou, dat is het mooie voorbeeld. Die, die pakken tegenstanders uh, vanaf de eerste minuut bij, uh, bij, de, bij de strop, en, en die vliegen erop en die zetten het vast. Maar die hebben wel die kwaliteiten. En, en, en, en ja, dan, kan, dan kan je het wel gaan roepen, we gaan hard werken. Ja. Nou, we gaan het tegenstander onder druk zetten. Maar uh, die kwaliteiten zijn niet aanwezig. Nee, maar, maar, maar als die nou niet aanwezig zijn, hè, uh, wat is jouw tip dan? Hoe moet ze het dan doen? Uh, begin jaren negentig, in jouw periode, zat Feyenoord ook in de put. HCS-affaire, allemaal doffe ellende, financieel en sportief. Hoe zijn jullie er toen uitgekomen? En kan het huidige Feyenoord daar iets van leren? Nou ja, wij hadden wel de kwaliteiten. Uh, vooral uh, achterin. Met een de groeiende goal. En, uh, en extra die namen die weet je wel. Maar die speelde achterin met vrezen, De Heus en Vergobbel. Mijn persoontje met God. En uh, Wim Jansen, de trainer, die is, uh, is begonnen met puur uh, vanuit achteren. Dat uh, de basis goed staat. dat de welkbezet in goed staat. En dat uh, en je daar altijd op terug kan vallen. En wij hadden kwaliteiten voorin met Kieprits, Tament en Blinken. Waarin je eigenlijk elk wedstrijd wel een doelpunt zou, zou maken maar nogmaals uh, en daar ligt denk ik ook de grote fout uh, van de laatste uh, maanden en uh, misschien wel jaren uh, dat, dat er ook niet echt uh, uh, gescout wordt naar de, de kwaliteiten om bij Feyenoord te spelen. Dat hoeft niet allemaal zo uh, uh, trucendozen, maar uh, we zeggen altijd in de kuip bij Feyenoord worden spelers die de mouw opstropen en uh, die moeten ja volle 90 minuten strijd leveren. Mm -hmm. Maar ja, die strijd die moet je hebben en die kwaliteit moet je hebben. En ik denk dat daar uh, ja, niet goed op uh, geselecteerd is. Oké okay, John, dankjewel voor jouw bijdrage. John de Wolf. Oké, okay, Dankjewel. Hoi, hoi. Uh, het laatste nieuws uit de Kuip. Karim el Amadi schijnt te vertrekken. Arona? Ja, die gaat een kijkje nemen bij uh, Al-Ali. Dat is een club uit Dubai. Het is geen, uh, geen stage. De club heeft een uh, verzoek ingediend om uh, hem de rest van het seizoen te huren. Een huurovereenkomst met een optie tot koop. En uh, morgen is het vrij en el Amadi mag uh, van de club even een, een kijkje gaan nemen. Dus het zou best kunnen dat hij uh, daarna nog terugkomt. Hij heeft het komt, nooit alleen... goed kunnen waarmaken hè, in de Kuip. Ook. Nee, is nooit uh, een wederzijdse grote liefde ontstaan tussen de club en hem en en ook niet tussen been en en El Amadi dus. Ziek. Ik denk dat LMA die dit wel eens een mooie vluchtroute ziet. Ja, Castanjos is ook nieuws over? Ja, dat, dat hing natuurlijk al een tijdje boven de markt. Hè? Dat, dat Interim ja. graag wilde hebben. Nou, Er is nu een serieus bot uitgebracht. Um, in dat bot is een bedrag van rond de 4 miljoen opgenomen. En het is de bedoeling dat uh, Castanjos dan nog anderhalf jaar bij Feyenoord uh, blijft spelen. En uh, bij woorden van Leo Beenhakker uh, wordt uit Rotterdam gemeld dat uh, Feyenoord nadenkt over dit bot uit Milaan. Tijd voor jou, uh, top 5, Ronald. Te beginnen met... De doorbraak. Ja, die werd natuurlijk uh, uh, genoteerd in Tilburg gisteren. Willem 2 Vitesse. 22 januari 2011. Men zal het bij de Kruikenzeikers, want zo heten ze geloof ik nooit meer vergeten. Want Willem 2 boekte de eerste overwinning van het seizoen. De verliezer. Toch Ajax dat uh, af lijkt te haken in de titelrace. Maar na alles wat we net hebben gezegd, uh, zou dat ook zomaar Feyenoord kunnen zijn. Of, uh, of Mario Been. Elk weekend kennen we eenmaal veel verliezers. Maar uiteindelijk neig ik toch naar Ajax, de meest besproken nederlaag. Het doelpunt. Twee uh, aardige, twee karatentrappen eigenlijk, of drie misschien wel. Maar uh, Lens tegen VVV was heel aardig. Janko met een, met een krachtsinspanning, met een elasticiteit... waar je u tegen zegt op een paas van Janssen. Bo, die paas. En dan uh, Wilfred Bouma, die toch ook op zijn oude dag nog liet zien... Uh, redelijk <laughs> elastische zijn tegen VVV. Ik vond het allemaal een beetje identieke doelpunten, maar wel heel aardig. Opvallend. Ja, toch de goal van de Bas Dost voor Heerenveen tegen ADO. Wel weg, niet weg, geen vertrouwen. Uiteindelijk mag hij dan het verschil maken in een wedstrijd die verloren lijkt. Hij brengt Heerenveen toch weer terug in de wedstrijd met een echte spitse goal. Blijft hij daar? Want er gaan verhalen dat Ajax interesse heeft. Ja, ik denk nu er wat geld beschikbaar is, zou het zomaar eens kunnen... dat, uh, dat ondanks dat of Suarez nou wel of niet blijft... dat Ajax misschien toch die Bas Dost uh, naar Amsterdam gaat lokken. Maar daarover is uh, niet zo heel veel bekend. En tot zolte. De actie. Ja, ik, ik begreep niet helemaal waar het over ging... maar ik zag Pamadou K scoren voor Roda tegen Excelsior. Rende naar de kant, pakte het shirt nummer 5 van La Chambre... Vincent La Chambre, de geblesseerde speler. En dat was om hem even een, een, een duwtje in de rug te geven... een steuntje in de rug te geven. Nou, dat is uh, collegialiteit met een hoofdletter C. En dat uh, willen we niet onvermeld laten. Oké, okay, ik ga ook collegiaal zijn. Uh, uh, ga je bed in en uh, zorg dat uh, je keel gesmeerd is. En wel anders van de geer. we willen je woensdag weer horen op radio. Ik hoef niet naar bed, hoor. Het zit alleen maar in de keel. Oké. Ah, oké. Okay. Okay. <laughs> Dankjewel. Zal is al het doedeel, pack-up. Sanne van Pasen heeft in Hogerheide beslag gelegd op de Wereldbeker Veldrijden. De Nederlandse eindigde als vierde achter winnares Compton. Voldoende om 12.000 euro op haar rekening bij te schrijven. Van Pasen dankt haar succes vooral aan haar constante rijden. Het is wel een sterk punt voor mij dat ik gewoon regelmatig rij. En, uh... Ja, vierde plek in de Wereldbeker is mijn slechtste plek. Dus ik denk niet dat het, dat het slecht is. En uh, het heeft me niet zozeer verbaasd dat ik zo regelmatig rij, Maar dat heb ik andere seizoenen ook gedaan. Alleen andere seizoenen zat ik een paar plekjes naar achteren. En nu uh, heb ik gewoon een stapje kunnen maken... dat ik gewoon in uh, meer richting een podium rij. En daardoor uh, dit resultaat. Dus uh, het verbaasde doet me niet echt. Misschien de rest wel, maar mezelf niet. Bij de mannen werd de Wereldbeker voorover door Niels Alberts. De Belg was in Hoger heide heer en meester. En bleef zijn landgenoten Kevin Pauwels en Sven Nijs voor... Het seizoen wordt volgende week afgesloten met de wereldkampioenschappenveldrijden in Sankt Wendel in Duitsland. Baanwielrenner Hugo Haak heeft in Peking voor het eerst in zijn loopbaan een medaille gepakt in een wereldbekerwedstrijd. Haak eindigde als tweede op de kilometer tijdrit. Kirsten Wild eindigde als tweede op het Omnium, het nieuwe Olympische onderdeel waar ze voor het eerst op uitkwam. Michael Whittaker is in de rij winnaar winnaar-gewonnen van Jumping Amsterdam. De Brit was in de barage net iets sneller dan Erik van der Vleuten. De Nederlander moest op de eindstreep een half seconde toegeven. En Rob Hadders heeft in Biddinghuizen de eerste schaatsmarathon van het KPN Grand Prix circuit op zijn naam gebracht. De Groninger was op de ijsbaan Nice na 75 kilometer de snelste in een massasprint. Bij de vrouwen zegevierde Yvonne Spicht... En bopsleer Edwin van Kalker is met de viermansbob als zeventiende... geëindigd bij wereldbekerwedstrijden in de Duitse Winterberg. Hij stuurde de tweemansbob zaterdag ook al naar plaats 17. Wedstrijd gold tevens als Europees kampioenschap. Daarin werd van Kalker vijftiende. Het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk en Zee is halverwege. En dus zit ridder in de orde van Oranje Nassau, Hans Beum, hier weer... om ons bij te praten. Hans, van harte nog gefeliciteerd. Was dat een verrassing voor je? Ja. Zeker, ja? zoiets overkomt je. Daar ja. <laughs> heb je zelf geen, uh, geen stem in. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Ik wilde het toch nog even noemen. Uh, dan, dan het toernooi. Uh, bevalt het toernooi jou? Ja. Ja, ik kon niet meer stuk op, natuurlijk naar volgende maar, week. Maar... Ja, nee, nee, nee, nee <laughs> ik heb het niet over mezelf. Nee, uh, ja, het bevalt. Maar op, op, op, op, op verschillende manieren en niet op... Uh, wat ik zou hopen dat het me zou bevallen. Nou, maar waar, is... waar, waar bevalt het je? Nou ja, ja. ik had natuurlijk, natuurlijk gehoopt dat de Nederlandse afvaardiging en de hoofdgroepen, trouwens ook in de groepen B en C, uh, veel meer uh, invloed zouden hebben op, op het totaal. Mm -hmm. De ranglijst, dat, dat hebben ze helaas niet. Maar er zijn ook wel lichtpuntjes. En ik had gehoopt dat, uh, ja, dat, dat de absolute wereldtop in een enorme vorm zou uh, verkeren. Dus het en... niveau valt je een beetje tegen? Nou, ja, nee, dat kun je ja, niet zeg, je, zeggen. Ze zijn maar... niet in absolute topvorm. Nou, Carlsen is bijvoorbeeld, die begint nu pas een klein beetje te komen... maar daar heeft hij echt het geluk van gehad dat hij bijvoorbeeld tegen de Nederlanders... Eh, eh, tegen Lamy een totale remisestelling won, Die dan nog eigenlijk in een stelling... waarin je doorgaans niet doorspeelt. Maar goed, dat deed hij dan wel en dat werd hij nog voor beloond, ook. En toen kreeg hij een klein opstapje en, en daarna ging het wat beter met hem. Toen kreeg hij trouwens smeets en daar won hij ook weer van. Uh, maar uh, ja, dat, dat is niet. Uh, doorgaans kan hij niet op eigen kracht, zeg nee. maar. Dus nou, dat soort dingetjes valt een klein beetje tegen. Maar euh, nou ja, als geheel is het natuurlijk een ongelooflijk euh, evenement. Het is het mooiste toernooi wat er is ter wereld. Ja. Dus wat dat betreft is het altijd leuk vertoeven in zeggen. En een grote sensatie, dat is ook leuk bij zo'n toernooi, dat uh, Anis Giri won van het kansen. Ja, dat, is alweer, dat was helemaal in het begin. Hè? Dus toen liep, alle, toen liep het trouwens Nederland heel goed. Uh, ze, ze gingen allemaal heel goed van start. Na vijf ronden stonden ze allemaal rond 50%. procent. En toen is een beetje de, de, de sleet erin gekomen. En als je dan eenmaal kop van jut wordt... dan uh, ja, gaan al die toppers uh, die gaan op je hangen en dan ruiken ze bloed. En dan vind ik nog dat... Uh, nou ja, Giri heeft vandaag gewonnen. Uh, Na nou, twee mooi. verliespartijen? Nou ik? twee verliespartijen, ja. Hij won van de Chinese grootmeester Wang. Uh, alhoewel ik weet niet precies of het nou Wang zijn voornaam of zijn achternaam is. Maar in ieder geval Wang. Uh, en uh, daar won hij van en staat dan weer keurig netjes op 50%. En dat dus was is... het doel voor hem, 50%? Nee, absoluut niet. En dat verbaasde hem ook. Het heeft ook iets te maken met zijn reactie... op toen hij van de wereldtopper uh, won, van Carlsen. En toen was hij absoluut niet uh, geïmponeerd. En ik denk dat hij dit toernooi gebruikt... ook natuurlijk in, in, in onderling overleg met zijn uh, coach, trainer Tchutchalov... Mm -hmm. uh, als, een, als een soort ontwikkelingsfase uh, van... Uh, ja, van, zijn, van een carrière die tot veel hogere, uh, veel hogere podia moet rijken. Dus je, je ziet hem eigenlijk niet zozeer concentreren op, op het resultaat in dit toernooi. Hij slaat bijvoorbeeld remises af... van mensen die, die op papier veel sterker zijn dan hij. Uh, dan gaat hij toch door. Op een gegeven moment bekoopt hij dat met een verlies. Dat is dus gebeurd tegen uh, nou Echt een, een Russische topper. Dan verlies hij zo'n partij ook. Ja, ik vond het zelf een beetje uh, jammer en onpraktisch. En velen met mij. En Dat kon je ook in de krantenverslagen lezen. Uh, van ja, waarom uh, was nauwtebenen had hij de mogelijkheid tot zetterhaling, dus tot remise, maar hij ging dat uit de weg, verloor. De volgende dag moest hij tegen Kramnik. Nou, dat had hij natuurlijk veel energie verspild. En toen verloor hij die partij ook. En daardoor zakte die weer terug. Nou goed, dan heeft hij vandaag weer gewonnen. Komt hij weer 50 Maar je kunt daaraan zien dat hij dit toernooi eigenlijk ziet als... Uh, ja, als een enorm goede training in... in maar is dat niet uh, vreemd? Want we zijn bezig met wat jij zegt. Het is het mooiste toernooi ter wereld. Dan ga je dat ja, gebruiken als training. dat zou je kunnen zeggen. Maar voor zo'n jongen van 16 jaar... Om dan al uh, op resultaten gaan spelen... Dan moet je natuurlijk iets killen in jezelf. Dan moet je praktisch worden. Dan moet je denken aan... Prijzigengeld of aan, aan, aan, aan Elo, aan status, aan dit soort dingen. Daarvoor zeg ik nogmaals, dat is een van die verrassingen. Hij, hij komt hier om te leren. En dat is, ergens is dat ook wel heel erg mooi. Dat hij zo'n. Ik wil gelef dat je dat durft op zo'n Ja, podium. want hoe vaak kom je tegen de wereld op? Ja, dus die ervaringen wil hij maximaal uh, gebruiken. En dan gaat hij niet, ook al is het dan remise... en is dat een prachtige resultaten op papier... toch gaat hij door. En, en, en, uh, dus dat ja, waardeer je ook alweer? Ja. Dat waardeer ik eigenlijk in tweede instantie pas. Hoor. Ik heb het ook moeten leren. Ik bedoel, Gert Lichtering heeft me uitgelegd vandaag. De verslag heeft een volkskrant. En dat was ik in eerste instantie niet meer eens. Maar nu toch bij nader inzien. Het, uh, tijdens het rijden hier naar de studio toe dacht ik van ja, ergens zit er wel iets heel moois in. Dat maar maar, zo maar, maar is. wanneer is dan dit toernooi geslaagd voor hem? Ja, sowieso. Als hij heel veel geleerd heeft. Ja, maar dat het valt wel, voor dat ons is niet te meten. Nee, dat is een puur uh, persoonlijk... En dan nog heeft hij 50 procent, mind you. Dus niet, ja. uh, niet niks. Dus hij staat helemaal niet, niet slecht. Maar dat is eigenlijk denk ik niet zijn... Uh, dat kan hem eigenlijk helemaal niet schelen, heb ik het gevoel. Oh, nogmaals, die, die reactie van toen die won van de wereldkampioen... was geen uh, euforische reactie, absoluut niet. Het was verder, gewoon heel cool. Van, verder okay. in Nederland wel, hè? Want dit was echt... Ja, uh, wij waren meer Max blij dan ja, ja, Maar dat is juist het mooie. Hij, ja. hij, hij ziet het gewoon als leerproces. En dat heeft wel iets op die leeftijd. Daar moet hij niet, niet lang mee doorgaan. Op een gegeven moment moet hij echt gaan scoren. Maar nu, in deze fase van zijn carrière... Uh, ja. ja Hij had het ook uit kunnen buiten. Ja, ik, ik geloof dat hij uh, in ieder televisieprogramma kon hij gaan zitten op zijn, op zijn uh, neus. Ja, dat maar doet is, dat doet de pers eens wel goed, vind ik, van uh, Tata Toernooi. Die beschermen hem enorm. Ja. Kijk, als jij naar Paul Witteman gaat... die gaat dan al die programma... dan moet je, kom je s'nachts thuis om, om, om één uur in je hotel. En, dat is allemaal, het leidt allemaal af. En op een gegeven moment zou hij dan slecht gaan scoren... in verband met al die aandacht. Dus je kunt beter dat verplaatsen naar de dag na het toernooi. Ja. En dat, ik geloof ook dat ze dat doen en dat is heel verstandig. Een intergerende opmerking van jou net. Je zei van hij ging door terwijl hij remise kon krijgen. Raakte daardoor toch wat uitgeput. En vlies dan de volgende dag weer. Nou ja, dat uh, was mijn hoe, argument. Hoe, hoe, hoe kan je uitgeput raken? Dat, nou, ik vind uh, dat moeilijk omdat... Het, uh... Je bedoelt met schaken? Ja, maar ik, ik weet niet of jij wel eens zeven uur uh, heel ben, hard hebt nagedacht. Dat, is maar... dat de lengte in de wedstrijd? <laughs> um, ja, dat is wel de lengte. Ja. Dat Daar de, zit het hem in, bedoel ik. Ja. Nou ja, en het concentreren. Dat, dat moet je niet onderschatten. En het voorbereiden. Dus Het is natuurlijk een totaal pakket. Uh, schakers vallen zo'n kilo of zes, zeven per toernooi af. Uh, het is ook fysiek natuurlijk. Het is niet... Uh, je zou misschien denken als, als buitenstaander. Mm -hmm. van, het is, je gaat zitten en dan, dan heb je het gehad. Nee, nee, nee, maar, nee ik begrijp maar, dat zo je moet concentreren. Maar dan zit hem er vooral dus in de lengte van die partijen. Dat het ja, gewoon... maar, maar, maar concentreer is uh, dus natuurlijk ook fysiek. Ja, zeker. Dat, is, dat kost je een hele hoop energie. Uh, dat moet je niet onderschatten. Ja. Ja. Um, Carlsen staat, dus, staat inmiddels tweede... komt een beetje ja. op stoom, zei je. Ja. Hij viel jou dus een beetje tegen? Want ja, vooral in de eerste helft van het toernooi... liet hij eigenlijk weinig zien. Nu begint hij heel klein mee. Vandaag won hij bijvoorbeeld Nakamura... En Nakamura was de koploper. Ja. Dus hij laat even zien van hallo, ik ben Carlsen en ik uh, pak, kan iedereen pakken. Maar gisteren viel me het een beetje tegen, had hij ook wit. Want toen speelde hij het dus tegen hand. En dat heeft hij uh, niet uh, hard aangepakt. Hij heeft dus wel een uh, zeg maar, tactische remise gespeeld. Dus die, die partij, ik vond het erg treurig voor alle toeschouwers... die naar Wijk en Zee waren getogen. Vooral met uh, openbaar vervoer, want dan moet je met de trein... en ook nog met een busje daar. Van wijk naar Wijk en Zee, je staat in de regen... en je moet wachten in een, een wachthuis. Allemaal koud en zo. Dus ik had eigenlijk een beetje meeleid. Dan komen ze en dan wil je eigenlijk een prachtige partij laten zien. Hè? Dat hoop je dan maar op. Ja, als dat dan geen vuurwerk is... dan, dan, dan, dan leid je mee met al die schakeliefhebbers. Maar vandaag was het weer prachtig. Want hij won van de koploper. En daarom staan nu Anand en Nakamura... op de gedeelde eerste plaats met 5,5 Na acht ronden. Maar direct erop uh, een viertal. Carlsen, uh, Kramnik, Aronian... En Facile Grave, dat is een Fransman, ook een, een absolute weel met maar een halfje daarachter. Dus Carlsen is aan het komen. En uiteindelijk komt alles toch wel weer, denk ik, op zijn pootjes terecht, hoor. Ja? Ja, zo, zo gaat het. Ja. Bovenaan, Anans, dat is ja. natuurlijk een bekend wereldkampioen, Nakamura. Wat, wat, wat minder bekend voor het grote publiek? Is dat dus... Nou, hij is ook een heel groot talent. Hij is 23 jaar. En uh, hij speelt razendsnel. Hij is wereldkampioen in één minuut, uh, vluggertjes. Ja. En uh, ja, het is dus een hele snelle, hele snelle denken een, over een, een, uh, iemand die enorm goed samenwerkt met, uh, met de computer. Dus uh, zo'n zo soort wiskit, uh, zo moet je het zien. Maar ook een, een groot schaaktalent natuurlijk, dat bewijst wel dat hele snelle spel wat die kan spelen. Uh, Anand doet het heel uh, ja, zoals een wereldkampioen betaamt. Hij, hij speelt alleen op winst op momenten dat het, uh, dat het zich voordoet, dat het, dat het zich aandient. En de rest houdt hij op die, afstand. Die, die, die, die schak is dus... dus precies het tegenovergestelde van Giri. Ja. Ja, die komt hier niet om iets te leren. Nee. Die leert anderen wat, zeg maar. Ja, ja. Goed, je noemde al de andere Nederlanders even: Lamy en Smeet. Smeet staat er helemaal onderaan. Ja, dat is, is, het, is, jammer. Dat, is dat een beetje volgens verwachting eigenlijk? Wel, nou, of, natuurlijk. Of? Op papier moet Smeet ook onderaan eindigen. En Lamy doet het wat dat betreft ja. uh, nog, nog redelijk. Gedeel want die tiem, houdt zich. He? Ja, die staat nog tiende en die heeft. Oké, okay, hij uh, heeft voldoende remises. Maar. Uh, nou ja, goed, als hij zich handhaaft zoals hij waar nu staat... dan is dat prachtig. En Giri, gewoon 50 niks aan de hand. Normaal is hij nog een paar partijen zal winnen... een paar partijen zal verliezen. En nog een mooie remise ertussen door. Hij gaat elke partij voluit. Dus een, een lust voor het oog. En, en, en leuk dat hij erbij is. En het zal zichzelf wel gaan uh, ontwikkelen in de, in de komende jaren. En, en uh, dan zullen we zien in hoeverre hij dit toernooi ja. gebruikt heeft voor zijn, voor zijn totale prestaties. De andere twee groepen, de B en C groepen, wat is daar het belangrijkste nieuws? Ja, de, nou, ik vind het al verschrikkelijk. Want er is een heel klein mannetje wat meespeelt van 14 jaar. Dat is Nisnik. Mm -hmm. En uh, die haalt uh, met zijn benen de grond niet. Tenminste, als hij aan het schaken is, dan. <laughs> Uh, en dat is wel grappig hoor. Zo'n heel klein mannetje die dan uh, ja, al die grootmeesters aan het verslaan is. Want hij staat wel bovenaan in de grootmeestergroep C. De grootmeester, 13, 14 jaar. Wat veerder van. Niet en als je al dan maar... toch over de jeugd praat. Als je dan dat hele, die hele grote zaal inloopt. En je ziet dan kleine meisjes van 9 jaar. En ik geloof dat jullie daar ook uh, morgen of overmorgen... een portret van zullen gaan laten zien in uh, in nieuwsuur. Sport. Ja, ja. Voor ja. Nieuwsuur. En dan zul je ook wel zien, want ze hebben dat opgenomen. En dat is ja, leuk om te zien hoe dan zo'n klein meisje tegen een man van 50, 60... met al zijn ervaring en alles wat hij meegeeft. heeft... dat de kleine meisje staat ook bovenaan in haar groep. En dat is, dat is toch wel leuk. En dat is ook wel een, ja, een nieuwe ontwikkeling in de schaatssport. Ja. En, en de Nederlanders waren daar op jacht naar grootmeesterresultaten? Ja, dat zullen ze niet, niet nee? redden. Nee, ik denk niet dat de Nederlanders in, in dit toernooi... Uh, nee, dat zal niet gebeuren. Jammer, maar uh, dat komt wel weer. Oké. Okay. Hans Beum, dankjewel. wel. En tot volgende week wellicht. Ja. In Spanje boekte Real Madrid een moeizame overwinning op Real Mallorca. Het werd 1-0 doelpunt van Karim Benzema. En via Real, Real Sociedad werd 2-1 bovenaan staat Barcelona met 55 uit 20 op 4 punten gevolgd door Real Madrid. En Villarreal heeft 13 punten minder uit 20 wedstrijden. In Italië dan AC Milan, de nieuwe club van Orbi Emanuelsson. Won vandaag van Cesena met 2-0 en staat nog steeds aan kop in de Serie A. Napoli heeft 4 punten achterstand na 21 wedstrijden. En AS Roma heeft 6 punten achterstand. Inter staat vijfde met 35 uit 20, 9 punten minder dan AC Milan, de grote rivaal. Dan België, Anderlecht standaard Luikwert 2-0 en A-agent Lokeren 2-1. Anderlecht aan de leiding met 53 23, Racing Genk 47 uit 22. Heeft dus nog een wedstrijd te goed en A-agent staat derde met 42 uit 22 forse achterstand dus voor Gent op de koploper. In Duitsland dan Hoffenheim, Sankt Pauli, enige wedstrijd vandaag 2-2. Borussia Dortmund gaat daar nog ruimschoots aan de leiding voor leverkoersen. Hannover en Bayern München is geklommen van de vijfde naar de vierde plaats... op 14 punten van koploper Dortmund. HSV heeft opnieuw een bot trouwens, van de Real Madrid afgewezen... Spanjaarden willen Ruud van Nistelrooy overnemen... en hebben volgens voorzitter Bernd Hofman 2 miljoen euro... en een vriendschappelijke wedstrijd geboden. HSV wil echter alles op alles zetten om Europees voetbal te halen. En daarin is een vertrek van Ruud van Nistelrooy natuurlijk niet gewenst. Einde van deze langste lijn voor de zondag. Zometeen na het 11 uur journaal met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Clary Polak. Een hele avond Dag.